Voetnoot 3, zie, http, dubbele punt, slash, slash, nccanch, punt, acf, punt, hhs, punt, gov, slash, pubs, slash, factsheets, slash, kenstads, punt, pdf.